Adriaan van Dis schrijft dit jaar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. De 65-jarige schrijver en programmamaker stelt één voorwaarde. Er moet ook een prijs komen voor de deelnemer met de meeste fouten. Zelf ben ik heel slecht in spellen. Ik schep er nu een sadistisch genoegen in te kijken hoe anderen het ervan afbrengen, zegt van Dis. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt uitgezonden op 23 december op Nederland 1.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 Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt. Dat schrijft hij in een verklaring op zijn website. De dopinginstantie beschuldigt de ex-wielrenner, die zeven keer de Tour de France won, van dopinggebruik. Armstrong heeft nog in een kort geding getracht de aanklacht van tafel te krijgen, maar zijn verzoek is afgewezen. En hij zegt nu op zijn website dat hij klaar is met die onzin. Het agentschap zegt in een reactie dat het Armstrong zeven toerzegers af wil nemen en hem wil uitsluiten van wielerwedstrijden.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 AMB, verkeersinformatie. Ergens een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en de Hardingsveld Giesendam staat 7 kilometer file. De linkerrijshoek is dicht. File geeft veel vertraging. Als je onderweg bent naar Rotterdam, kan je bij Gorkum het beste kiezen voor de A27. Volg je een stukje de borden richting Breda en dan kies je bij het knooppunt Hooipolder voor de A59.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Lance Armstrong geeft de strijd tegen de antidopingautoriteit op. Het is in Frankrijk ingeslagen als een bom. De discussie over de Tour laait daar ook weer op. Hoertjes Klaassen, bij de dyslectisch maar hoogbegaafd, staan op het punt van vertrekken. Hun zeilboot is klaar. Onze verslaggever staat aan de kant. En in Oslo loopt de spanning op. Bij de rechtbank, daar is onze correspondent Rolien Kreton. Rechter zal over een uur het vonnis voorlezen in de zaak tegen Anders Breivik. Hij staat terecht voor de moord op 77 mensen. U weet dat. Rolien, is er enigszins in te schatten wat het gaat worden, wat er verwacht kan worden? Nee, dat is het niet. Uh, hij krijgt of gevangenisstraf of uh, tbs. Er is geen uh, combinatie mogelijk in Noorwegen, dat weten we. Maar het is onduidelijk wat het gaat worden. Het kan echt beide kanten op en dat hangt allemaal af uh, van de vraag of hij uh, toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Als dat zo is, dan uh, zal hij gevangenisstraf krijgen. In het geval hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan uh, krijgt hij uh, psychiatrische behandeling. Ja, die, die grens is dun hè, tussen wel of niet toerekeningsvatbaar. Uh, de deskundigen spreken elkaar ook tegen. Ja, dat is echt een, een grijs gebied en eh, daar zijn veel verschillende meningen over. Annes Drijfik is onderzocht door twee verschillende teams van eh, psychiaters en die zijn, eh, die hebben een rapport geschreven en die rapporten staan lijnrecht eh, tegenover elkaar. Eh, de eerste twee psychiaters zeggen dat hij psychotisch is. ...en uh, aan, aan baanbeelden leidt. En uh, de tweede, het tweede team zegt dat hij uh, gezond is. Dus ja, die mensen zijn het niet uh, met elkaar eens. En daarom is er nu zoveel spanning rondom die uh, uitspraak. Nou, um, nou, bestaat levenslang niet in Noorwegen als, als zwaarste straf. Um, maakt het wat uit voor de lengte van zijn straf... ...of die wel of niet toerekening vatbaar wordt verklaard? Um, nou, je kunt zeggen dat... de de kans groot is dat hij zijn leven lang vastzit. Uh, zowel bij gevangenisstraf als bij uh, uh, TBS. En dat komt omdat uh, er zijn verschillende soorten gevangenisstraffen. Maar uh, de zwaarste vorm die hij waarschijnlijk zal uh, krijgen... dan kun je na 21 jaar kun je die straf dan elke vijf jaar weer verlengen. Uh, wat betreft uh, psychiatrische behandeling... ja, dat zal ook uh, uh, uh, zijn hele leven lang kunnen worden. En die kans wordt groot geacht. Tegelijkertijd zijn er toch wel veel Noren bang dat hij uh, ja, op een gegeven moment uh, genezen wordt verklaard en uh, weer wordt vrijgelaten. Ja. Kan, kan Breivink uiteindelijk trouwens nog in hoger beroep gaan? Ja, dat uh, kan die en dat wil die ook. Uh, ik sprak net uh, zijn advocaten. Die zei dat uh, hij ze wel heeft geadviseerd dat ik daar even over uh, nadenkt. Maar ja, het is duidelijk dat hij als die uh, ontrekening wordt verklaard, dat hij dan in hoge beroep gaat. Want uh, ja, hij wil geen psychiatrische behandeling. Hij wil niet als gek worden weggezet. Hij wil serieus worden genomen. Dus dat is echt een strikscenario voor mensen hier. Omdat dat hele proces dan opnieuw moet worden gevoerd. Ja, ik hoor bij je op de achtergrond dat het druk is, Rolien. Is het hectisch? Um, nou, het is... Uh, ik, ja, ik zit niet in de uh, rechtszaal, maar uh, het is uh, hectisch. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, en Breivik is erbij, dat is ook zeker? Ja, Breivik is erbij, dat is zeker. Ja, en dus veel internationale media um, en daarna... Um... Uh, want uh, gaat, het, gaat het eigenlijk lang duren, die uitspraak? Of, of komen ze snel uh, to the point? Nou, ze komen snel, het gaat lang duren en ze komen snel to the point. Oh. Uh, het begint om tien uh, uur. En dan zal de rechter meteen duidelijk maken wat het gaat worden. Dus ze zal meteen zeggen of hij toereeningsvatbaar wordt verklaart en wat voor straf hij uh, zou krijgen. Dus je weet eigenlijk de uitslag uh, vrijwel meteen. Maar dan uh, gaan ze zes uur lang ongeveer de toelichting uh, voorlezen. Dus ja, dat duurt wel de hele dag. We horen van je vandaag. Meteen na tien uur al, Rolling bij de rechtbank in Oslo. Het is acht overlegen. En zeggen, eh, you know, they have, obviously we know what they say. I don't know what they want. What kind of a champion do they want? De mensen die me uitjouwen, ik weet niet wat ze willen. Wat voor een kampioen willen ze dan? Willen ze geen kampioen die voor zijn sport staat en hard werkt? Lance Armstrong was dat. Al jaren wordt hij beticht van dopinggebruik. En hij geeft het nu op om zich te verweren tegen die beschuldigingen. Dat hij, dat terwijl hij verwikkeld is in een felle strijd met de antidopingagentschap in Amerika. USA. Amerika-correspondent Wessel de Jong...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 Die hele zaak van Armstrong is altijd groot nieuws geweest in Frankrijk al. Hè. Ook de Franse dopingsinstanties hebben al onderzoek naar hem gedaan natuurlijk. En ook de Franse krant L'Equipe bijvoorbeeld... was een van de eerste die met onthullingen kwam over Armstrong. En dat land Armstrong de strijd nu opgeeft... is volgens wielerverslaggever Gio Lippens wel heel opmerkelijk. Dit is wel een hele opmerkelijke actie. Uh, het is in wezen hetzelfde als iemand die verdacht wordt van... weet ik wat voor misdaad, hè. We moeten natuurlijk nog misdaad tussen aanhalingstekens zetten in dit geval... Uh, en die zegt van, uh, de rechter kan besluiten wat hij wil. Ik uh, ga me er niet meer tegen verzetten. Ik zie het verder wel en ik ga me bezighouden met andere dingen in het leven. Uh, ja, dat klinkt heel gemakkelijk en dat klinkt heel dapper. Alleen, je hebt er niet zoveel aan, want die rechter die gaat gewoon door. Voorlopig heeft Armstrong zijn titels natuurlijk nog wel. Maar omdat hij zegt zich niet meer te zullen verweren tegen de beschuldiging... is de kans groter dat er dan toch uiteindelijk een veroordeling komt. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Uh, hij heeft op dit moment gewoon zijn titels nog. Um, want eigenlijk is het een verstekzaak. Um, er is een zaak waar de, de aangeklaagde niet komt opdagen. Um, en dan is er aan zo'n turfcommissie om even te kijken wat ze doen. Um, en waar het naar lijkt is dat men nu de zaak heel snel schriftelijk wil gaan afhandelen um, en dan tot een oordeel komt. Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit noemt het al met al het toch tragisch en ook onbevredigend dat het waarschijnlijk zo gaat aflopen. Boeken, speelgoed, kleding en p3-spelers bestellen via internet. Voor honderdduizenden consumenten is het helemaal niks bijzonders. Ze doen het steeds vaker. En webshops maken dan ook steeds meer omzet. Daarom hebben veel winkels naast hun vaste stenen vestigingen ook een webshop. Maar er zijn toch ook winkels en winkelketens die op dit punt achterlopen. En volgens economieverslaggever Jeroen Schutheiser is dat onbewust... maar soms ook bewust. IKEA, Hornbach, Xenos, Action, de Gamma... Dat zijn toch grote namen in de detailhandel. Maar ze hebben geen webwinkel. En dat in 2012. Hoe is het mogelijk? Zegt ook Frank Kwiks. Retailkenner verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik denk dat het heel belangrijk is dat winkelketens een webshop ernaast hebben. Omdat voor de consument maakt niks meer uit hoe ze kopen. Ze kopen online, via hun mobiel. Ze kopen in de winkel... Dat loopt allemaal door elkaar. Dus uh, diegenen die nu denken dat ze in verschillende hokjes of kanalen moeten denken... volgens mij werkt dat niet. Wat mij het meest verbaast is dat doe-het-zelf... dat je dat eigenlijk nauwelijks online kunt kopen in Nederland. Uh, terwijl dat als je naar Engeland kijkt... Uh, een van de grootste categorieën is. Maar eens even bellen dan met Hornbach. De Duitse doet zelf keten. Marketingmanager Michel van Slingerland. Nou ja, goed Bij een webshop uh, uh, komt best wel veel kijken. Denk aan, uh, aan logistiek, denk aan keuzeassortiment, denk aan uh, financiële afwikkeling, uh, et cetera, et cetera. In Duitsland wordt het hele systeem doorgetest, uh, goed bekeken, kinderziektes eruit gehaald uh, voordat het naar de andere landen van Hornbach uh, uitgerold gaat worden. Dus het zit er wel aan te komen. Het zit er wel aan te komen. Zal daar dan alles op te bestellen zijn? Dat is wat veel. Wat, waar we wel voor willen gaan is dat wij, wij zien ons als de projectbouwmarkt... dus je moet minimaal wel een project kunnen samenstellen op de webshop. Als je je badkamer gaat verbouwen, dan is het natuurlijk mooi als je zowel de kit als de tegels zou kunnen bestellen op internet. Dus zolang de winkels het niet aanbieden, blijven ze zichzelf voor de gek houden en zeggen ze... ja, maar kijk, er is ook geen vraag, want mensen doen dit niet. Als je naar Ikea kijkt, in Duitsland, dan kun je gewoon bij Ikea online kopen... Op de website kun je zien wat de voorraden zijn bij de IKEA. Dus het enige wat nog moet, moet kunnen is van bestel. Dat vraagt natuurlijk om een reactie van IKEA Nederland. Ja, bij IKEA hebben we op dit moment inderdaad uh, nog geen webshop. Maar we op dit moment wel uh, een webshop hebben is voor uh, onze zakelijke artikelen. Dus voor kantoren richting. Jullie wachten ook vooral op de bevindingen van de internetwinkels in Duitsland en Engeland. Ja, dat klopt. Uh, we hebben bij IKEA een heel sterk principe dat we leren van elkaar en dat we met name samenwerken om tot een beter resultaat te komen... ja, het zou zomaar kunnen dat we vroeg of laat met een, met een webshop gaan beginnen. Dan Intratuin. Het tuincentrum wil niet meewerken aan dit onderwerp. Hoezo niet? Nou, ze hebben onlangs de webshop uit de lucht gehaald. De logistiek liep niet helemaal lekker. En dat is natuurlijk geen reclame. Intratuin is nu bezig een verbeterde internetwinkel op te zetten... Het bedrijf neemt daar ruim de tijd voor, nog anderhalf jaar. Meneer Kwiks, zijn er nog steeds winkelketens... Dus die eigenlijk dat bestaan van internet een beetje ontkennen? Ja, daar zijn nog steeds uh, ketens. En de, de, doe het zelf vind ik daar dus de, de grootste groep in. Ook als ik kijk in, uh, in wonen... dan is het ook allemaal beperkt wat je nog uh, online kunt kopen. Nou, op dit moment is van alle non-food aankopen... dus hè, alle spullen die niet in de supermarkt gekocht worden wordt al 10% via het internet gekocht. Ja, als je het dan nog weet te ontkennen, vind ik dat heel knap. Al dus Frank Kwiks. Hij is van de Anton Dreesman Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. We zijn zo bij het vertrek van de zeilbroers vanochtend uit Vijfhuizen. En bij de ANWB, daar is Dennis mooi met de verkeersinformatie. Er staat één file, Marcel. Het is meteen ook eentje die voor veel vertraging zorgt. Op de A15 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en harningsveld Giesendam staat 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Bij onderweg naar Rotterdam kies dan bij knooppunt Gorkum voor de A27. Volg je een stukje de borden richting Breda. En bij het knooppunt Hooipolder kies je dan voor de A59 richting Rotterdam. Gaat lang duren, Dennis, daar? Uh, Volgens Rijkswaterstaat een klein half uurtje nog. Goed, dat is mooi. Bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Marcel Oosten. De zeilbroers Enrique en Hugo Klaassen kunnen elk moment vertrekken. Op de wal in Vijfhuizen groeit het legertje belangstellende afgelopen uren. Hugo en Enrique willen met hun zeiltocht hun recht op onderwijs opeisen. Want u heeft dat ongetwijfeld gehoord: geen school wil ze hebben omdat ze zwaar dyslectisch zijn. Aan de kant ook Karen Albert. Ja, goeie Even voorachter komt Hugo aan. Hij gaat meteen aan boord van zijn boot. Moeder Annelies Schillemans die kijkt op de wal toe en ziet er een beetje moe uit. U heeft niet zoveel geslapen volgens mij. Nee, we hebben de afgelopen vier dagen denk ik bijna niet geslapen. Nee, nee die kans hebben we niet gehad. We moesten in, in twee dagen tijd, ook de advocaat, in twee dagen tijd een hele zaak voorbereiden. Dat hadden we ook niet verwacht op die, deze manier. Ik vind ook niet hoe het hoort. De aanleiding voor dit alles is natuurlijk het feit dat uw zoons al heel lang niet naar school hebben gekund. Ja. Um, door alle aandacht die er nu is geweest de afgelopen dagen. Is er niet al een school die zich gemeld heeft heeft gezegd van kom bij ons? Nee, niet één. Niet één. En dan, ja. Had je dat stiekem een beetje gehoopt, verwacht misschien zelfs? Ja, ja dat hadden we tot anderhalve maand geleden hadden we die hoop. Ja, absoluut. En nou ja. Als het dan één keer vakantie wordt, dan weet je gewoon nou, dat gaat niet gebeuren. Oh, goed. Scholen beginnen weer. Het kan nog. Ja, is, dan zitten ze vol. En dat, dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, dat, wij hebben op tijd aangemeld weer. Want we zijn continu bij allerlei scholen aan het aanmelden. Maar uh, toen wij aan het einde van het schooljaar overal te horen hebben gekregen... wij zitten vol... Terwijl we dus op tijd hebben aangemeld dat de plaats gemaakt had kunnen worden in onze ogen. Ja, toen hadden we zoiets van, nou, dan zitten ze dus nu ook vol. Hugo en Enrique, daar staan jullie dan. Heel veel camera's op de neus gericht. Hoe heb je geslapen? Uh, ja, ik kon niet goed slapen, dus ik was uh, vanochtend vroeg heel nog, uh, nog wakker. Dus. En jij, Enrique? Ja, ik heb slecht geslapen. Gisteren een klein ongelukje gehad, maar dat maakt allemaal niet uit. Nou ja, het is gewoon een beetje gespannen, maar ook heel veel zin in de reis. Wat gaan jullie vandaag doen? Wat zijn je plannen? Naar hem varen en daar gewoon nog even uitrusten. De laatste voorbereiding uh, die de kinderbescherming uh, heeft afgepakt uh, doen. En die bestaat uit? Kleding pakken, boodschappen doen. Boven gaan allemaal goed inruimen, alles goed uh, wegzetten. Jullie zelf het idee gekomen door Laura Dekker in feite. Hè? Kun je dat nog eens vertellen? Nou, Laura Dekker die kwam aan en toen bedachten wij van... Laura Dekker die mocht niet zeilen, want zij ze moest naar school. Wij mogen niet naar school, dus laten we maar gaan zeilen. En dan kun je wel naar school, namelijk via de wereldschool? Ja. Want hoe lang hebben jullie geen onderwijs gehad? Ik heb twee jaar geen onderwijs gehad. En ik een jaar. Heb je in die tijd helemaal niet geleerd? Dat is niet helemaal waar, maar we, ja, je probeert wel het onderwijs te volgen, dat je maar kan vinden. Alleen dat wordt heel erg moeilijk. De school zet meestal wel een doel neer, alleen thuis moet je zelf een doel vinden. Dus we probeerden wel heel veel op te zoeken, maar dan kan je niet echt goed, goede vragen verzinnen over een onderwerp. En dan is het misschien ook wel fijner om gewoon te computeren of tv te kijken. Of niet? Of te zeilen? Ja, dan, daar op een gegeven moment raak je ook wel uitgekeken. En dan is het gewoon de eerste drie weken is het wel leuk om een beetje op de Xbox uh, te computeren. Alleen daarna is het gewoon heel vervelend. Het, in de eerste drie weken is het gewoon een beetje zomervakantie. Alleen daarna wil je gewoon echt terug naar school. Wat verwachten jullie? Want jullie gaan nu zeilen. Op zee ook. Um, kom je dan wel toe aan leren? Want jullie hebben ook al behoorlijk wat achterstand. Uh, je moet ook misschien qua discipline nog hier en daar uh, er weer even in zien te komen. Ja, dat is ja... In de havens leren we vooral en met rustige dagen op zee. We hebben denk ik wel genoeg tijd, want op school zit je sowieso zes uur of meer op school. En in de haven, je liggen ligt meer dan zes uur in de haven. Dus dan kan je gewoon de hele tijd in de haven werken. En hoe lang ga je ermee door? Of hoop je misschien dat er een school vanavond aan de telefoon hangt? Kom maar bij ons. En dan moeten de 16.000 andere kinderen ook naar school komen. We gaan echt door tot met dit probleem. Totdat de 16.000 kinderen ook een oplossing hebben en ook weer naar school kunnen. Want er zijn zoveel kinderen in een soortgelijke situatie als die van jullie? Ja. En dat komt omdat scholen worden afgerekend op een slagingspercentage. Want als ze weinig slagingspercentage hebben, dan worden ze gekort op hun inkomen. En als ze het hoog hebben, dan ja, krijgen ze meer geld. Alleen het moet andersom zijn dat hoe lager het slagingspercentage, hoe meer geld ze krijgen. Zodat ze de kinderen beter kunnen opleiden. Ik wens u een goede reis. Behouden vaarts. vaart. Bedankt. You promise me Emeralds hoorde u met stak. Op dit moment vertrekt de Nederlandse ploeg naar Londen... voor de Paralympische Spelen. Woensdag beginnen die Spelen. Verslaggever Joris van der Kerkhoff sprak met de basketbaldames... en zij willen minimaal de finale halen. Het vliegtuig vertrekt om tien over half twaalf. Iets na negen, tien, elf. Dus ruim twee uur van tevoren staan ze hier met z'n allen in de rij. Met z'n allen voornamelijk de rolstoelploeg. De, de dames rolstoelploeg zitten in een stoel met een oranje shirtje aan... Op weg naar de, de Incheck Bali. En altijd de discussie met Paralympiërs. Of er voldoende aandacht is voor de sport. Er is nu al echt heel veel aandacht. Al extra dan in vergelijking met vier jaar geleden. Natuurlijk, ja, Ik kan ja. natuurlijk altijd meer. Ja, toch? Nou, is die uh, tatoeage op je rechter schouder is niet helemaal aangepast aan dat oranje shirt wat erbij zit? Oh, er zit wel oranje in, hoor. Heel mooi. Heel veel bloemen. Ik ja. heb niet voor niks dat uh, hemdje aangedaan. Hè? dat we het allemaal zien. Het ja. is dus niks Olympisch, hè? Nee, nee, nee. Het is niks Olympisch. Ik heb hem wel vier jaar geleden voor bij Jing laten zetten. Maar goed, ook daar had het niks mee te maken, hoor. Maar... Uh... Japanse stijl. Dat leidt een beetje af. Ik denk, ja, in een gesprek hoor je iemand aan te ja, kijken. Ja, ja. Maar ik ben gewoon een hey, je tatoeage aan het kijken. Heel veel bloemen en, en, en, en ja, vrolijkheid. Dat moet het, moet het uitdrukken? Um, ja, ongeveer. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Waarom gaan jullie winnen? Is uh, nee, we gaan in ieder geval uh, elke wedstrijd uh, voor zich uh, winnen, uh, proberen te winnen in ieder geval. We gaan het gewoon per wedstrijd bekijken. Um, ja, als je elke wedstrijd natuurlijk wint, dan kom je uiteindelijk richting de finale. Dus ja, laten we hopen dat het allemaal goed blijft gaan en dat we ons eigen spel blijven spelen. En dat we ook zo ver gaan komen, want we hebben de potentie. Hoe ging dat vier jaar geleden? Vier jaar geleden waren we nog een redelijk jong team. Um, ik denk dat driekwart van deze meiden daar ook bij is geweest. Maar toen hadden we gewoon weinig basketbalervaring qua, qua uren op het veld. Uh, nu zijn we natuurlijk allemaal vier jaar verder. Hebben we ook afgelopen jaar fulltime getraind. Ja, en nu zijn we er echt klaar voor. Ja, dat fulltime, hè. Je moet even een stukje verder. Ja. Uh, want uh, de rij wordt steeds korter. Fulltime trainen, Iedereen is er gewoon fulltime uh, mee bezig. En ja. dat kan dan financieel allemaal uit. Ja, ja iedereen heeft zijn studie of zijn uh, werk uh, even op hold gezet. En uh, dankzij het NOC, die uh, een extra stipendium heeft uitgekeerd, uh, konden de meesten van ons het nu uh, redden. Ja. Voor 600 euro in de maand. Nou ja, dat is nu dus iets meer. Dus vandaar dat het nu iets makkelijker ging. Want ja, de meesten hebben toch wel een huis uh, en alle andere vaste lasten die erbij komen. Dus. En gemiddeld is iedereen wat ouder dan bij die andere sporters? Nou ja, ons gemiddelde ligt denk ik ook uh, wel op de leeftijd van de Olympiërs. Alleen on ons verschil is misschien wat groter. We hebben inderdaad een, een grotere groep uh, 30-plussers, maar ook nog steeds een groep uh, lagere 20ers. Dus uh, ja, je kan iets langer mee waarschijnlijk. Maar aan de andere kant, de meeste vrouwen op topniveau, uh, Olympisch, die zitten ook in een uh, hoge 20, begin 30ers. Dus, uh, 7 september, 9 uur. Ja, spannend. De finale. Dat lijkt me mooi. Ja. Nou, eerst nog maar eens binnen zien te komen in Londen. Succes ja, ermee. Dank ja, je wel. Barbara van Bergen. Joris van de Kerkhoff sprak onder andere met haar. Barbara zal meedoen aan het basketbal. De huidige situatie op de woningmarkt leidt tot nieuwe woningnood. Voorspelt Rabotopman Piet Moerland. En daarmee herleven oude tijden. In 1956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 Bijdrage hoort u van Bert van Sloten. Rabotopman Piet Moerland dus voorspelt woningnood. En de financieel topman van ABN AMRO Hoort u eerder deze uitzending. Jan van Rutte sluit zich daar wel bij aan, heeft dezelfde zorgen. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Sven Kokkelman gaat verder op Radio 1. Sven, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Uiteraard zijn we zometeen om tien uur samen met jullie van de NOS bij de uitspraak over Andries Breivik in Oslo. Verder neemt de kritiek op het bestuur van het VUMC alsmaar toe. Nu de klokkenluider over de wantoestanden op de longafdeling... op non-actief is gesteld. De roep om het vertrek van de Raad van Bestuur neemt ook toe. En Zeeland wil, uh, moet Wietland worden, uh, zegt de leider van de Partij van de Arbeid... Diederik hm? Samson. maar willen de Zeeuwen dat eigenlijk ook? Dat is de vraag die we zo meteen gaan beantwoorden in Goedemorgen Nederland... naar het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Straks over een half uur velt de rechtbank in Oslo het vonnis over Anders Breivik. En de grote vraag is of die ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. In dat geval wordt hij de komende jaren in de gevangenis behandeld. Als die gezond wordt verklaard, kan hij maximaal 21 jaar cel krijgen. Ook ABN AMRO moet extra geld opzij zetten... om tegenvallers als gevolg van de crisis op te vangen. De bank stortte ruim een half miljard euro in de stroppenpot. Veel meer klanten hebben financiële problemen. En mede daardoor daalde de winst van ABN AMRO het afgelopen half jaar met 14 procent. Bij een brand in Saarbrücken in de Duitse deelstaat Saarland... zijn vanochtend vroeg vier kinderen om het leven gekomen. Volgens de politie zijn de slachtoffers twee jongens en twee meisjes... tussen de drie en zeven jaar. De ouders en een baby hebben het overleefd. En Adriaan van Dis schrijft dit jaar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Die wedstrijd wordt in december voor de 23e keer gehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Uitspraak in de zaak Anders Breiviek. Wordt die toerekening verklaard of niet? De roep om het opstappen van het bestuur van het VUMC klinkt steeds luider. Het VVD-standpunt over ontwikkelingshulp is in strijd met het liberalisme, zegt oud-fractievoorzitter en VVD-lijsttrekker Joris Voorhoeven. Dat ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Roy Heerkens is vanochtend in Den Bosch. Om de stijgende zorgkosten te beteugelen... moeten wij verpleegkundigen gaan bepalen waar nog op bezuinigd kan worden. Hoe denken ze daar zelf over? Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio... en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Het bestuur van het VUMC moet opstappen, de longafdeling moet dicht... en de klokkenluiderswet klokkenluiders moet versneld worden ingevoerd. Dat zegt de SP na aanleiding van het op non-actief stellen van een longarts bij het VUMC. Hij kaart de misstanden aan in het ziekenhuis, zoals u weet... bij de inspectie voor de uh, volksgezondheid. Renske Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de SP. Daar gaat u toch helemaal niet over? Nee, maar ik denk dat het wel goed is om het signaal af te geven dat het op een gegeven ogenblik wel klaar is. Hè? Als je niet optreedt wanneer er patiëntveiligheid in het geding is, dan moet je aftreden. En het zou goed zijn als, het, als de raad van toezicht van het centrum nu wel handelt. Dat wat ze nagelaten heeft toen de camera's op de spoedhuis in de hulp werden opgehangen. Ja, maar ook de minister heeft gezegd, de politiek gaat er niet over. Nee, dat kan wel zo zijn, maar je kunt wel je voorkeur uitspreken. En ik denk dat het heel erg verstandig is dat we de maat hebben... dat je als je in de zorg bestuurt, dat je de patiëntveiligheid voorop hebt staan. En dat je niet alleen maar nadenkt over het imago van een ziekenhuis. Uh, zeker niet als dat uh, nou ja, het patiëntbelangen raakt. En we zien twee grote zaken dit jaar. Uh, eerst die camera's op de spoedhuisen in de Hulp. En daarna deze... Onopgeloste zaak, waarbij ze pas gaan handelen als het in de media komt en waarbij je de vraag kunt stellen of ze goed handelen. Uh, ik denk dat het beter is als een andere raad van bestuur hier de zaak gaat oplossen. Hoe kwalificeert u deze raad van bestuur? Nou ja, ik weet dat het intern uh, ook rommelt. Hè? En dan kun je natuurlijk ook een uh, raad van bestuur als machteloos uh, gaan betitelen. Ik vind in ieder geval dat ze echt te lang hebben gewacht. We weten dat er in mei een groot rapport is verschenen van een mediator. Die heeft gezegd, in deze ruzie hè, op die longenafdeling afdeling... is niet zomaar opgelost met ontslag van één iemand. Er moet eigenlijk voor schoon schip gemaakt worden. Nou, het is nu eind augustus en er is eigenlijk niks gebeurd. Dat vind ik echt Heel schokkend. Ja, en nou staat er uh, vervolgens een longarts op straat. Die is op non-actief gesteld omdat hij de zaak aanhanger heeft gemaakt. Ja, dat, daarvan kun je dus ook afvragen. Is dat de juiste? Ik kan er niet in treden. Ik ben er niet bij geweest. U kunt er maar niet ik... in treden? U bent toch juist voor die klokkenluiderswet... Waarvan, waarvan u vindt dat klokkenluiders beschermd moeten worden... en niet zouden moeten worden ontslagen? Dat was precies wat ik wilde gaan zeggen. Maar uh, wij, wij vinden wel dat als klokkenluiders iets aanhangig maken, en daarmee komen ze in het vuur van de storm, of in het oog van de storm te liggen, dat ze beschermd moeten worden. Ja. Uh, dat uh, je dus. Even niet je baan kunt verliezen. Maar dat je dus ook dat goed wordt uitgezocht: is dit een klokkenluiderszaak of zit hier iets anders achter? Ja. Mijn collega Ronald van Raak heeft daar een wetsvoorstel over uh, ingediend. Ja. Dat wordt na de verkiezingen behandeld. Maar het lijkt me heel zinvol als we afspreken dat die wet de schaduw vooruitwerpt. Ja. Dus dat we eigenlijk, want er is een meerderheid voor die wet, ja. dat we eigenlijk klokkenluiders nu al net zo behandelen als wanneer de wet van kracht zou zijn. Maar, maar neemt u het nou op voor deze longarts, of niet? Ja, zeker. Uh, uh, deze longarts moet goed uitgezocht worden wat, wat er aan de hand is en wanneer hij ontslagen wordt, omdat hij iets meldt. Ja. En juist als je iets meldt in de gezondheidszorg, en het gaat, dan gaat het om kwaliteit. Dan moet je niet vrezen voor je baan. Ja. Dat is een hele slechte zaak. Goed. Dan de rol van de inspectie zelf, want ook daar waren de geluiden dat er iets mis was al eerder bekend. Ja, sterker nog, het heeft uh, in december ook uitgebreid in de krant gestaan. Uh, Volkskrant was dat toen die dat bracht. We hebben toen ook als parlement uh, wij in de Partij van de Arbeid gevraagd... ...een uh, minister praat ons eens bij. En toen is ons verteld dat de inspectie er bovenop zat. Uh, nou ja, je kunt je... Kijk, je kunt niet alles weten als inspectie. En er zijn hier zaken niet gemeld door ja. de raad van bestuur. Ja. Dat is natuurlijk ernstig. Ja. Maar als er ja, toch artsen ook buiten medeweten van het bestuur om zich toch weer bij je melden en je weet dat het een ernstige situatie is, dan verbaas ik me erover ja. dat het pas afgelopen week onder verscherpt toezicht is gezet, nadat het uitgebreid in de media is geweest. Ja, maar moet de, moet de top van de inspectie dan ook maar meteen weg? Nee, ik denk dat we eerst de situatie nu op moeten, lossen, uh, op moeten laten lossen in het vu ja. uh, uh, En uh, dat je dan achteraf moet kijken hoe heeft de inspectie opgetreden en wat kunnen we daarvan leren. Maar waarom uh, moet de top van het VUMC wel meteen weg wat u betreft en de top van de inspectie niet? Nou, dat heb ik al gezegd. We hebben twee zaken gezien dit jaar... waarbij de top van het VUMC het belang van het imago van het ziekenhuis... voor dat van de patiëntveiligheid heeft, uh, heeft gesteld. Ja. Dat was met, het, met die camera's. Maar nu ook weer. En dan denk ik, als je niet het belang van patiëntveiligheid dient... dan moet je maar aftreden. Twee keer een scheepsrecht. Absoluut. Eén keer zou dat moeten zijn. Patiëntveiligheid is het eerste waar je over gaat. Ja. En niet het imago van het ziekenhuis. Uh, niet mogelijke uh, belangen uh, in de uh, concurrentie met andere ziekenhuizen. Wanneer patiënten gevaar lopen, en dat doen ze als artsen ruzie, dan moet je optreden. Ja. En als je niet optreedt, dan moet je aftreden. Toch nog een poging om een kwalificatie uit uw mond te krijgen... voor, dit, uh, voor deze raad van bestuur van het VUMC. Zijn ze capabel? Zijn ze incapabel? Zijn ze klungelig bezig geweest? Hebben ze geblunderd? Zijn ze alleen met zichzelf bezig? Wat is het? Wanneer je ook de steun in het ziekenhuis zelf verliest... en dat hebben we gezien uh, onder andere bij iWorks... maar nu horen we dat ook. Hè. Het, de de non-actief van deze klokkenluider wordt niet intern gesteund. Sterker nog, er zijn mensen boos over. Dan denk ik dat je dat je, je gezag verloren hebt. Ja. En dan kun je ook niet goed besturen. Met andere woorden, ze moeten dit weekend al weg? Uh, ja, nou ja, ik zou echt zeggen... Vervang het bestuur en zorg dat nieuwe mensen met nieuw vertrouwen deze situatie oplossen. Grenskeleider, Kamerlid voor de SP. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Pastoor Ad Verest uit Waalre heeft geweigerd de baby van een lesbisch stel uit zijn parochie te dopen. Mag een pastoor een kind de doop onthouden? Dat is de vraag aan kerkhistoricus Peter Nissen. Strict genomen is het zo dat een priester niet mag weigeren een kind te dopen... wanneer door de ouders om die doop gevraagd wordt. Um, doet een priester dat wel, dan onthoudt hij in de opvatting van de katholieke kerk... aan dat kind, de, de genade die met het zo verbonden is. Dat is in 1980 nog eens een keer door het Vaticaan... in een instructie over de, de doop met name van kinderen. De kinderdoop is dat nog eens een keer bevestigd. En weigeren om een kind te dopen wanneer daardoor ouders om gevraagd wordt ongeacht de levenswijze, de seksuele geaardheid of wat dan ook van die ouders... Ja, dat, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Anders Peter Nissen heeft u ook een vraag bij het nieuws... Smeelt u ons dan naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag? Gaan we terug naar Den Bos. Dicht bij huis, Roy Heerkens. Wat voor wijk is dit? Dit is een wijk waar voornamelijk uh, Lage 6 woont. Dat zijn mensen die financiële problemen hebben, GGZ-problematiek, uh, veel oudere allochtonen. Den Bos west wijkverpleegkundige Desiree Koensen. Vier jaar geleden is de overheid begonnen met het opzetten van wijkverpleegkundigen in Vogelaarswijken. Deze week komen de VVD en de Partij van de Arbeid met plannen voor de thuiszorg. Politiek wil graag dat u ervoor gaat zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen bijvoorbeeld. En dat u beter op de kosten gaat letten. Is dat ook een rol die u voor uzelf ziet? Daar zijn wij in principe nu al mee bezig. Wij uh, kijken inderdaad naar wat voor zorgen nodig is bij iemand thuis. En dan gaan we overleggen, wij zijn wijkoverstijgend bezig. En kijken dan inderdaad van goed, op deze situatie zitten al meer dan vijf mensen, is dat wel nodig? Kijken van wanneer we één poppetje erop zetten die meerdere capaciteit heeft, is dat goed? Werkt dat? Ja. Let u ook nog op andere manieren op de kosten? Ja, we kijken ook of de mantelzorg iets kan betekenen voor de mensen. Of er buren zijn die eventueel een boodschapje kunnen doen, die een, een grijze bak buiten kunnen zetten, die even naar de winkel kunnen gaan, dat soort dingen. We werken veel met vrijwilligers samen, die wij vanuit het wijknetwerk en de wijkpleinen kunnen vergaren. Ja, want je hoort deze week plannen van de Partij van de Arbeid en de VVD. Dus je zou kunnen zeggen, zowel links als rechts in Politiek Den Haag... die willen graag met behulp van u, de wijkverpleegkundigen... bezuinigen op de hulp aan ouderen. En u zegt eigenlijk, dat kan eigenlijk heel goed. Er kan nog veel bezuinigd worden. Er kan zeker veel bezuinigd worden in de zorg. Ik denk met name met meer mensen toch dichter bij het bed. En wat minder ook de hogere hand. Dat, die, dat we gewoon met z'n allen dichter bij het bed gaan staan. En heeft u daar dan wel tijd voor? Want uw collega's in de thuiszorg en in de verpleeghuizen, zoals hier iets verderop, die zeggen juist van ja, wij, krijgen, wij moeten steeds meer doen in steeds minder tijd. Dat klopt inderdaad. Ik heb zelf ook zo lang in de wijk gewerkt. Um, maar wij werken nu in een project, Zichtbare Schakel. Um, vanuit dat project krijg je eigenlijk, wij werken bij het label, dus wij krijgen ook echt de tijd om bij de mensen op huisbezoek te gaan, een goede intake te doen. En een goede intake is gewoon het halve werk. Dus u zegt eigenlijk je hebt eigenlijk veel tijd nodig om een goede intake te maken en dan kun je ook echt zien hoeveel zorg er nodig is. Inderdaad dat klopt. Je hebt, uh, wanneer je een goede intake hebt dan kun je ook gelijk die intake doorspelen naar de desbetreffende hulpverlener die daar op zijn plaats zou zijn. En dat scheelt gewoon uh, drie, vier wegen. En wat er ook doorheen klinkt in al die voorstellen van die verschillende politieke partijen... is eigenlijk de zorg weer dichter bij in de wijk terug te brengen. Op wat voor manier doen jullie dat nu al? We hebben spreekuren in de wijken. Uh, wij kunnen op huisbezoek gaan. Uh, wij maken die afspraken ook echt met de mensen zelf. Veel vrijwilligers. Wij werken echt veel met de nulde lijn. Dat zijn de vrijwilligers en mantelzorgers. Daar moet het gewoon echt van hebben. Als je wilt knijpen, dan is er dus nog wel uh, wat te knijpen hier in de wijk. Er is nog zat te doen om te bezuinigen. De wijkverpleegkundigen hier in Den Bosch-West... die hebben er wel vertrouwen in. En kan er gewoon bezuinigd worden. Zij Roy Hickens. Straks, Julian Assange is de speelbal... in de oplopende spanning tussen Noord- en Zuid-Amerika. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 2003. I knew wel the discomforts of desert travel... The biting cold of winter nights, the blazing heat, the long Marches. the sleep. Sir Wilfred de Seeger vulde de laatste blinde vlekken op de wereldkaart in. Hij overleed op 24 augustus 2003. En daarmee kwam ook een einde aan het tijdperk van de ontdekkingsreizigers, zegt Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Sresinger was de laatste ontdekkings. Reiziger, althans, zo is hij genoemd. Sinds hij gestorven is, is er eigenlijk niemand meer opgestaan die reisde zoals hij reisde. Hij zocht ontbering en gevaar. En misschien is, bestaat de mogelijkheid ook wel niet meer om te reizen zoals hij heeft gereisd in het, uh, in het verleden. Hij heeft bijvoorbeeld de Empty Quarter. Dat is een gigantische woestijn in Saudi-Arabië. Heeft hij twee keer uh, op en neer doorstoken. Hij was de eerste die dat deed. En verder heeft hij in de meest ruwe gebieden van Afrika ge gereisd. Hij reisde nog in een Afrika dat nu niet meer bestaat. Hij reisde, reisde bij nomaden. En wanneer ik die nomaden opzoek... kan ik nog ongeveer een schaduw zien... van hoe Afrika er moet hebben uitgezien. Omdat nomaden nu eenmaal herdersvolken zijn. Nu eenmaal meestelijke cons conservatieven. De meest koppige, de meest trotse... Van alle mensen. Nou, dat was Sessinger ook, en aan hem en die nomade neem ik graag een voorbeeld. Um, among the Daniel. The, the man's status in life depended on the number of men he'd killed and castrated. And I remember meeting an elderly man and glanced down to see how many he'd killed. Good God, he's only killed two. <laughs> Ik mean, I got the to alm een man standard of judging a man by the number of people he'd killed. Ik ontmoette hem voor het eerst in de jaren zeventig in Kenia. En toen ik hem daar voor het eerst zag, had het gevoel alsof ik Mick Jagger voor het eerst ontmoette had ik zo'n. Gigantische bewondering voor hem dat ik nauwelijks naar hem toe durfde te stappen. Hij heeft het laatste deel van zijn leven heeft hij in Kenia doorgebracht. De laatste keer dat ik het, was enkele maanden voor zijn dood, dat was in, Lond in Londen. Uh, hij kon toen eigenlijk nauwelijks meer zien. Hij kon nauwelijks meer horen. Laat staan dat hij uh, een discussie kon aangaan. We hebben toen hechtenbiefstuk in een restaurant bij hem in de buurt gegeten. En ik ont, uh, herinner me van dat uh, diner dat hij zei... Wat? Jij drinkt Coca-Cola? Coca-Cola, ik haat het Amerikaanse consumptiemodel. Dat heeft de wereld van de tradities uh, vernietigd. Verder herinner ik mij zijn schoenen. En die zagen er helemaal verschrompeld uit. Dat waren zijn Keniaanse schoenen, noemde hij... En zijn schoenen zagen er eigenlijk net zo uit als zijn uh, gezicht, helemaal verschrompeld, maar nog steeds zeer, zeer bruikbaar. Afrika-correspondent Koert Lindijer over de man die de laatste blinde vlekken op de wereldkaart invulde. Hij overleed deze dag in 2003.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 Het is 10 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Wikileaks-oprichter Julian Assange is steeds meer de speelbal... in een oplopende spanning tussen Noord- en Zuid-Amerika. Vandaag is er in Washington D.C. zelfs een OAS-top in hem gewijd. OAS is de organisatie van Amerikaanse staten. Assange zelf zit intussen, zoals u misschien weet... nog altijd in de Ecuadorianse ambassade in Londen... waar hij asiel heeft gekregen. Edwin Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Latijns-Amerika-correspondent. Nou, internationale top: 35 onafhankelijke uh, Amerikaanse staten. waaronder ook de Verenigde Staten van Amerika. maar ook de zuider, uh, zuidelijke uh, landen. Wat gaan ze daar in hemelsnaam bespreken over ja. die Assange? Nou, de vergadering is bijeengeroepen op verzoek van Ecuador... die sinds, uh, sinds het vorige week asiel heeft verleend aan Assange... Uh, alle moeite doet om de landen om zich heen uh, te mobiliseren... tegen uh, Groot-Brittannië, maar vooral, vooral ook tegen de Verenigde Staten. Um, er zijn al eerder vergaderingen geweest van andere gremia... Uh, van uh, Zuid-Amerika en uh, Latijns-Amerika, maar zonder de Verenigde Staten. Ja. Dus dit is eigenlijk de, de grote broer van al die vergaderingen. En wat ze willen is een veroordeling van de uh, Groot-Brittannië... die uh, Assange niet laat gaan uit die ambassade. Nee, want dat is de kwestie. Assange ja. heeft zijn toevlucht gezocht tot die ambassade in Londen. De Britten hebben gedreigd hem daaruit te zullen halen. Dat, dat ligt natuurlijk internationaal en diplomatiek... allemaal heel gevoelig, mag je niet zomaar doen. Um, maar en de Verenigde Staten willen hem graag uitgeleverd hebben... want die willen hem uh, bestraffen voor dat lekken van al die geheime documenten. Ja, Nou en, en inderdaad, dat dreigement binnenvallen... dat was een geweldig cadeau aan Ecuador van de, van de Britse regering. Ja. Uiteindelijk hebben ze gezegd dat ze dat nooit zullen doen... maar alleen de speculatie om hem daar binnen die ambassade... Ja, dat... Uh, arresteren. Ja. Nou, dat was een, een, uh, Dat is precies wat Ecuador nodig had om zijn buren te mobiliseren. Want Assange is ook in Latijns-Amerika best een omstreden man. Ja. Maar uh, het, het, het idee dat een land een ambassade binnenvalt, dat gaat natuurlijk tegen alle internationale regels en afspraken in. Maar, en dat gebruikt Ecuador nu ook. Maar wat hebben de Ecuadorianen tegen de Britten en de Amerikanen? Nou, ik denk dat Ecuador heeft niet zoveel tegen de Britten. Daar is, daar, daar is eigenlijk, de, de hele conflict ligt niet zo tussen Ecuador en, en Groot-Brittannië. Dat is meer een juridische zaak. Het gaat ook vooral om die Verenigde Staten. De Ecuador en de Ecuadoriaanse leider, en dat geldt voor een aantal andere leiders ook in Latijns-Amerika... zoals uh, Hugo Chávez van Venezuela, uh, Evo Morales van, uh, van Bolivia... Ja. die vinden het wel prettig om eens een douw uit te, te delen aan de Verenigde Staten. Ah. En door hem, zeg maar, asiel te verleden... Ja, loopt natuurlijk dat hele plan van uh, we zouden hem nog wel een keertje in handen kunnen krijgen mis. Het Calimero-effect. Nou Calimero, het is natuurlijk wel zo, het afgelopen tien jaar heeft Latijns-Amerika zich toch redelijk uh, losgemaakt van een uh, decennia lange politieke dominantie van de Verenigde Staten door uh, zelf organisaties op te richten waar de VS geen onderdeel van zijn, uh, door uh, op onafhankelijke politiek te bedrijven. En dit is ja, een, een, een stap uh, verder in, uh, in de in richting, Vergelijk het met wat we een paar maanden geleden met de Falklands-eilanden hadden. Argentinië ja. Ja, pusht, uh, uh, uh, uh, uh, Groot-Brittannië zoekt het conflict met Groot-Brittannië, om zich te manifesteren, om te laten zien, wij bepalen zelf wel wat goed en fout ja. dit is. Dit is een parallel, maar ah ja, daar spelen nog wel wat de de meer staat. dingen een rol, toch? Daar speelt ook nationalisme en het, de aanspraak op grondgebied ja, een dat rol. Geldt, ja, en de Argentijnen het. hebben natuurlijk uh, voor de rest van hun leven dan sommigen uh, de, de pest aan de Britten. Ja. Um, uh, maar ik begrijp dus dat het aan de, aan de ene kant een anti westers sentiment is, om het zo te omschrijven, ja, en aan de andere kant uh, laten zien, hallo, wij zijn ook groot geworden. Ja, inderdaad, anti-westers, maar vooral anti verenigde Staten. Wat natuurlijk nu moeilijk wordt, want de Verenigde Staten is ook onderdeel van die, van die OAS. Maar ja, nationalisme is absoluut aan de orde. Ook bij Ecuador, ook bij, bij Venezuela en al die leiders die zich zeg maar, afzetten tegen het noorden. In dit geval de Verenigde Staten. Ja, nou is die top in Washington D.C. de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika... Ja, nou dat komt omdat de OAS, de Organisatie van Migratie Staten... daar zijn basis heeft. Dat is van begin af aan zo geweest. Wat natuurlijk ook wel wat zegt over de aard van de organisatie... die is ontstaan tijdens de Koude Oorlog... en eh, inderdaad decennia lang gedomineerd door de, de Verenigde Staten. Um, ik denk niet dat Ecuador echt verwacht... dat die OAS nu een veroordeling gaat, uh, gaat uitroepen van, uh, van Groot-Brittannië. Daar is de dominantie van de Verenigde Staten veel te groot voor. Wat ze, denk ik, wat ze vooral willen is laten zien dat die OAS inderdaad geen tanden heeft... omdat er voortdurend uh, conflicten zijn tussen de Verenigde Staten en Canada aan de ene kant en Zuid-Amerika aan de andere kant. Om te laten zien, om ze nog eens lekker in te wrijven... kijk eens, die OAS die functioneert niet. Dat is een, uh, nou, een tandenloze organisatie... die eigenlijk alleen maar uh, op de hand is van de Verenigde Staten. Dat is wat ze willen laten zien vandaag. Ja, dan is het dus meer een windowdressing en symboolpolitiek. Echt waar, nou, zal het dan niet uitkomen? Kijk, uh, Venezuela en Ecuador en Bolivia en Nicaragua en Cuba... zeggen al, al meer dan tien jaar, eigenlijk al decennia lang... die OAS, ja, dat is een waardeloze organisatie. En ze zoeken steeds argumenten om dat aan te tonen. dit is er eentje van. Juist. De vraag is, wat er gaat gebeuren met, Breiv met Breivik? Dat zeg ik overigens omdat ik ben een half oog naar de Noorse televisie te kijken... terwijl ik met jou praat. Niks aan de nadelen van jou, Edwin, maar we zitten te wachten natuurlijk op die uitspraak... van Anders Breivik en zijn advocatenteam heeft zojuist de rechtszaal betreden. Um, terug naar Julian Assange, want oh, zijn naam wilde ik noemen. Wat gebeurt er met hem? Want hij zit dus in de ja. Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Nou, ja. als het kan dan wel even duren, zo ook nou, niet? Inderdaad, volgens Ecuador moeten ze hem laten gaan met een vrijgeleiden. Maar dat is inderdaad een regel die in Latijns-Amerika heel gebruikelijk is. Dat zijn zelfs diplomatieke afspraken over in dit soort gevallen. Maar niet in Europa. Dat is geen internationale, wereldwijde afspraak. Uh, Groot-Brittannië hoeft hem niet te laten gaan. Dus dat kan uh, inderdaad lang duren. Ja. Uh, dat is ook de reden dat Ecuador zijn, de, de omgeving mobiliseert... om ook om druk uit te oefenen tegen... Ja, de, de Groot aan Groot-Brittannië en de wereld te laten zien ja, hoe onrechtvaardig het is. Het is een ontzettend opgeblazen verhaal. De OAS, een enorme organisatie die nu bijeenkomt om een vervegen asielverzoek. Kijk, als Groot-Brittannië nu echt de ambassade was binnengevallen, dat je dan de OAS bij elkaar roept. Oké, okay, maar dit is een, een geweldig uit de hand gelopen uh, zaak door Ecuador opgeblazen. En nou ja, de Verenigde Staten en Canada hadden eigenlijk ook helemaal geen zin in die vergadering vandaag. Die hebben van tevoren gezegd, nee, we doen er niet aan mee. Nou ja, ze zullen nu wel moeten, want de meerderheid was er wel mee eens. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een storm in een glas water. Als je ja, het zo bekijkt. een uh, aanleiding in de schoot geworpen door de Britten... met de bedreiging van uh, de bestorming van die Ecuadoriaanse ambassade... om, uh, laten we zeggen, de Noord-Amerikanen duidelijk te maken... dat uh, de Zuid-Amerikanen niet langer behoren tot hun achtertuin. Ja, dat is de samenvatting. Dat is inderdaad een hele domme <laughs> set geweest van de Britten. Goed, Edwin, dankjewel. Voor je toelichting bij die top van de OAS vandaag, dus in Washington DC. Ik zei het al, in Noorwegen, in Oslo. zijn de fotografen de rechtszaal binnengekomen. Ik zag ook de advocaten van Anders Breivik binnenkomen. Want over een minuut of drie gaat de rechter beginnen aan het voorlezen van zijn vonnis. En dan is de vraag: wordt die toerekeningsvatbaar verklaard, Anders Breivik? Of niet? Hij komt overigens nu de rechtszaal binnen. onder begeleiding van 1, 2, 3 een gewapende agenten, zo te zien. En uh, hij komt met zijn handen gevouwen, boeien om de polsen... richting de plek waar hij gaat zitten om het vonnis van de rechter aan te horen. U hoort het zo in het nieuws of anders daarna vlak bij ons. Vlak daarna bij ons, bij de KRO, bij Goedemorgen Nederland. Blijf luisteren hier op Radio 1 voor het vonnis. Anders blijf ik. Tot zo.